Middernacht, dinsdag 19 februari, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op het vliegveld Zaventem in Brussel is vanavond de partij Diamanten gestolen. Overvallers sloegen hun slag op het moment dat medewerkers van waardetransporteur Brinks... de Diamanten in een Zwitsers vliegtuig wilden laden dat naar Zurich zou gaan. Volgens de Vlaamse omroep VRT zijn de Edelstenen miljoenen waard. De overvallers hadden een gat in de omheining gemaakt... en reden met een auto en een bestelbus de startbaan op. De bus is later uitgebrand teruggevonden ten westen van Brussel. Bij de diamantroof op Zaventem is niet geschoten, er is niemand gewond geraakt.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 In Belgrado is een vroegere naaste medewerker van Radko Mladic overleden. Oud-generaal Milan Kvero overleed aan complicaties bij een beenamputatie, meldt de Servische omroep B92. Kvero was onder Mladic plaatsvervangend commandant van de Bosnische Serviërs. Het Joegoslavië-tribunaal veroordeelde hem tot vijf jaar cel voor het vervolgen en verdrijven van moslims uit Srebrenica omdat Quero na zijn veroordeling werd vrijgelaten, tekende het tribunaal beroep aan. In die tijd overleed Quero. Het proces tegen Mladic loopt nog. Zorgverzekeraar Achmea gaat kijken of patiënten van het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam in schrijnende gevallen hun behandeling toch vergoed kunnen krijgen. Dat zei Agmea directeur Verstappen in radar. Als klanten daarna toch weg willen, mogen ze overstappen naar een andere verzekeraar.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 Dames en heren, ik zit al een week lang in een kloof. Een enorme kloof, bedompt en schimmelig. Vanavond zit ik er weer. Gelukkig niet in mijn eentje, dat scheelt alweer. Dat is vorige week, vorige week maandagavond begonnen... in mijn gesprek met eh, twee acteurs van theatergroep Woenderbaum. Die groep is bezig een nieuwe samenleving in te richten. We hebben dus overal gepraat met iedereen... en telkens en telkens weer waar ze daarop gestuurd. Iedereen zit in zo'n kloof. De kloof tussen politiek en burger, om er maar eens eentje te noemen... Zij als theatermaker hebben een kloof met het publiek. En als ik erbij stilsta, wij doen in het tweede uur van Kazeluna... altijd pogingen om de kloof met de luisteraar te dichten. U mag bellen. Niemand belt. Ook de democratische kloof groeit. Al is er een nieuw instrument in het leven geroepen. Het raadgevend referendum om die kloof te dichten. Gelukkig zit ik hier niet alleen, maar met Joris Bakker. En die is sinds anderhalf jaar senator, dus in de Eerste Kamer gezeteld voor D66. Hartelijk welkom. Ze staan weer op de agenda, de referenda. Um, mag ik je feliciteren of is het een overwinning? Dat, dat zou moeten blijken. Uh, het referendum is een uh, onderwerp dat in Nederland... Uh, altijd een, een hobbelige weg is afgegaan. Hè? Er zijn natuurlijk eerdere pogingen gedaan. Correctief referendum... Er is uh, Het kabinet Paars II is daar zelfs nog opgevallen. Is toen weer opgericht, is er weer een andere vorm aan gegeven. En als je kijkt naar de laatste 200 jaar... dan is er één keer een referendum gehouden. Het was echt een landelijk breed referendum, dat ging over Europa. Ja. Dat is toen een tijdelijke initiatiefwet geweest. Waar ook D66 mee uh, in, uh, een van de initiatiefnemers was. Boris van der Ham in de tijd. Um, maar het is niet iets wat natuurlijk tot ons staatsbestel hoort. Een enorme weerstand, kennelijk, ja, moet ja, je te ja, constateren. Ja, ja, nou, nu is dus uh, weer een initiatiefwet uh, aangenomen. En uh, ook weer met, mede met steun van D66. Uh, waar een raadgevend uh, referendum mogelijk is. Dus nadat een wet is aangenomen, kan er door meer dan 300.000 burgers... een ondersteuning uh, georganiseerd worden om daar dan een mening over te geven. Uh, en die... Maar wie geeft dan de mening? Het volk geeft dan de ja. mening? Ja. ja. Door, via een ja. referendum? Maar ja. 300.000, er moeten 300.000 handtekeningen ja. verzameld worden. Ja. Dan komt er een referendum. Ja. Van uh, ja of nee, of die wet is ja. goed, goed of niet ja. goed. En ja. dan mag de Kamer dat weer aan zijn laars lappen... Als, het, als dat advies wat er uit het referendum komt niet bevalt. Dat is dan toch een wasse neus, denk ik? Uh, nou, dat uh, uh, zullen we zien dat maar even voorzichtig in zijn. Uh, ik denk niet uh, dat, dat een als er echt een serieuze volksraadpleging is... is het nooit een wasse neus natuurlijk. Hm. Uh, dus dan zal de Kamer zich moeten beraden wat daarmee gebeuren moet. Um, uh, dus ik... Uh, neem... Dus wel van goed vertrouwen getuigd. Ja, maar ik, ik, ik heb een enorm vertrouwen in de burger. En ook in het vermogen. Ja, ja, ja. En in het vermogen <laughs> om, eh, om een verstandig oordeel over zaken te geven... En eh, als ik dat niet had, zat ik ook niet in een Eerste Kamer... zat ik ook niet in een politieke beweging... die, de kracht van burgers, die in de kracht van burgers geloofde. Ik, heb, eh, ik, ik denk wel dat er een enorme zware verantwoordelijkheid eh, bij ons ligt... Als, als politici en ook als parttime politici, wat je als Eerste Kamerlid bent... om wel de juiste vraag voor te leggen. En niet alles is geschikt voor een referendum... Uh, het is een van de middelen om, om, om mensen, uh, de burger betrokken, uh, waardoor de burger zich kan uiten over onderwerpen die hij belangrijk vindt. Um, uh, maar het is niet dé oplossing van, hè, wat, wat, je, wat je zei, de kloof, als die er is. Ik denk dat die er altijd is, ja. overigens. Dat is democratie, toch? Maar dat ja, is Er is democratie. Dat, dat, dat, maar dat komen wat er straks nog ja. over door. Zijn we en, niet maar is juist. een enorme belangrijke verantwoordelijkheid om de juiste vraag voor te leggen. Ja. En, en daarom uh, ligt dat aantal handtekeningen dat nodig is zo hoog. Ja, ja want het maar, moet wel heel uh, serieus genomen worden door veel mensen. Zeker. Ja. En, en ik denk ook dat uh, het, het, het, het kan ook een instrument zijn om, uh, om um, zoals sommige mensen zeggen, een nee uit te lokken. Um, een nee uitlokken bij wie? Nou, bij een, een ingewikkelde vraag. Hmm. Um, dat was in het, uh, het, het enige referendum wat er in 2005 ja. gehouden is. Um, dat, was, dat was eigenlijk ook merkwaardig. Want dat werd door de regering in feite voorgelegd. Nadat het als verdrag al was aanvaard. En uh, ik heb nog eens een keer het commentaar erop aangelezen van Hans van Wiero toen. Ja, die, was daar, die maakte daar gehakt van. Hm. Uh, die zei, ja, wat, wat is dat nou? Hier, hier wordt een veel te grote vraag voorgelegd. Die vraag die kan je in allerlei onderdelen uiteen. Sommigen hebben tegen balken gestemd, hm. sommigen tegen Turkije... sommigen tegen het woord grondwet. En uiteindelijk uh, heb je van, dat vond ik dat wel een mooie uitdrukking... En je hebt van een biefstuk gehakt gemaakt... Van Europa. Ja, ja. maak van gehakt dan maar weer eens biefstuk. Dus dat is niet zo makkelijk. Dus dat is een manier om dat nee dat er toen uitgekomen is. Hè, dat de burgers van Nederland, uh, althans meer burgers van Nederland waren tegen die, die grondwet. Um, zo interpreteer je dan ja. die uitslag. Ja. Want die uitslag was onwelgevallig. Ja, maar ik, ik, ik vind dat er gaat een stap van vooraf. Welke, welke vraag leg je hiervoor? Ja, je moet helder zijn. Ja, ja. En, en onwelgevallig. Ja, ik, wat, ik zou inderdaad, ik heb ja gestemd. Maar goed, de uitslag was nee. Um, en uh, ik, ik, ik denk ook dat als je nu de discussie ziet... rond uh, het Engelse referendum, mm -hmm. hè, de, wat Cameron heeft aangekondigd... dan zie je dus ook al wat hij allemaal ingebouwd zit in die vraag. Ik weet niet of je dat... Uh, nou, ik heb het niet paraat nu, maar... Nou ja, die, die toespraak, die is... Uh, die, die daarin, daarin neemt hij dus een voorschot. Dan zegt hij, we gaan onderhandelen... En dan, als de uitkomst van die onderhandelingen mij bevalt... dan wil ik erin blijven. En dan ga ik het aan u voorleggen. Maar er zitten dus een aantal stappen in. Ten eerste moet hij die onderhandelingen voeren. Er zit ook een hele rare gedachtegang in. Onderhandelingen met Europa, maar hij is zelf onderdeel van Europa. Hmm. Dan moet hij dat in zijn verkiezingsmanifest van de conservatieven. Want de datum van dit referendum is in 2015... is na de volgende verkiezingen. Ja, kijk. Dan gaat het over te veel, te veel ja, dingen tegelijk. Dan gaat het over en, en dan ja. gaat het over te veel dingen tegelijk. Dus het komt neer op het stellen van de goede vragen. Zo ziet u maar weer. Het hele gesprek met Joris Bakker, uh, D66-senator... vindt u natuurlijk sowieso morgen op de website van Radio1.nl. Uh, we hebben een Facebookpagina waar u commentaar kunt achterlaten. En u kunt zich abonneren op de nieuwsbrief van dit programma... via onze eigen website, kazaluna.ncrv.nl. Als het gaat over dat eu Kijk, er zijn burgers die willen ook weer een referendum over uh, de EU. Hè? Onze, onze, ja, onze veronderstelde uh, weggeven van soevereiniteit. Ik weet niet of je dat gezien hebt. Burgerforum.eu. Ik heb er ook erg om gelachen. Ja. Dat, niet over het initiatief, maar over de formulering. Want er staat ja. er. Op nationaal niveau blijft steeds minder politieke zeggenschap over. De democratie raakt steeds verder uitgehold dit kan niet zonder uitdrukkelijke instemming van de bevolking. Ja. Als je dat letterlijk zo leest, ja. dan, dan staat er dus... Uh, het uithollen van de democratie kan niet zonder uitdrukkelijke uh, instemming van de bevolking. Ja. Ja. Dat is niet helemaal fijn geformuleerd, nee. vind ik dan. Nee, nee dat, dat is het ook niet. En, um, vind jij wel dat er zo'n... Vind je dit dan wel een goed initiatief? Nee. nee. En waarom ik niet? Vind, nou, kijk, ik vind het een goed initiatief dat... Kijk, ik, vind, ik vind sowieso initiatieven van onderop, hè, van, ja. van mensen die zich er zorgen over maken... dat is goed voor de politiek. Want dat houdt mensen scherp, dat houdt ja. gekozen vertegenwoordigers scherp. Uh, en, en, uh, dus dat, dat vind ik goed. Ik vind de, de uitgangspunten, uh, daar zitten al allerlei vooronderstellingen in. Daar zijn dingen weggegeven. Uh, daar zijn wij niet bij betrokken geweest. Uh, ze doen maar nou, in die hele sfeer. Uh, kijk, dat, dat, daar uh, ga ik niet in mee. Wij hebben natuurlijk voortdurend uh, in elke verkiezingen... Uh, hebben wij daar een oordeel over kunnen geven. Um, We hebben ook een oordeel kunnen geven... over wat onze politieke vertegenwoordigers gedaan hebben... nadat het referendum was verworpen... en het verdrag van Lissabon is gesloten. We hebben voortdurend Europese toppen. Er, komen uit, nou, er, er is wetgeving op basis van wetgeving... vanuit de Europese Commissie en, en uit het Europese Parlement... komt in de Tweede Kamer en vervolgens ook bij ons... in. De Eerste Kamer. Dus het is een enorme versimpeling van wat daar gaande is. Dat wil niet zeggen dat er geen problemen zijn. Want daar hebben wij natuurlijk ook als D66ers in, in, in elke verkiezing ongeveer, en met name ook in 2009 bij de Europese verkiezingen, ook op gewezen. Het Europese parlement is nog steeds niet een volwaardig Europees parlement. Ze kunnen heel veel meer na Lissabon, maar er zijn nog een aantal dingen die ze niet kunnen. De commissie is ook nog niet echt afzetbaar. En daartussendoor is de macht van de Europese Raad gegroeid. Ik weet niet of iedereen... Het is best ingewikkeld ja. om je voor te stellen hoe het allemaal werkt... maar de Europese Raad is in feite de bijeenkomst van de minister-presidenten... en de minister van Buitenlandse Zaken... of als het gaat over financiën, de minister van Financiën. Dat zijn dus de, de vertegenwoordigers van de landen die bij elkaar komen. Het buitenparlementair eigenlijk. Het buitenparlementair, maar goed... Al die vertegenwoordigers, en, en daar doen wij zelf in de Eerste Kamer ook mee... die komen verantwoording afleggen in de Kamer. Van tevoren. En, af, en dat is steeds intensiever. Dus ja, degene die oproepen over wat er allemaal buiten en om gebeurt... dan zeg je, ja, wacht even, let dan ook even op wat er gebeurt. Daar kan je het niet mee eens zijn. Dat is een ander debat. En je kan ook vinden dat er verkeerde beslissingen zijn. Oké. Okay. Daar zijn de wegen voor. Ja. Dan moet je dat laten merken. Overigens, wat er, met wat er nu is, hè, dat raadgevend uh, referendum... Ja. dat er gaat komen, want er ja. is een initiatiefwet... Waarschijnlijk moet wel. nog door de Eerste Kamer, ja. geloof ik. Ja. Dus nou ja, ja. Dat, ja. Dat, dat, ja. dat kan ook nog weer. Mijn collega Ton Begaaf zal dat uh, ja. behandelen. Maar ik mag aannemen dat dat wel goed komt. Um, althans, ja, wie, wie zal het zeggen natuurlijk. Maar goed, dat, gaat dat ertoe leiden, bijvoorbeeld... dat er dan een groot referendum komt over de, ne de deelname van Nederland aan de EU? Kan dat? Of kan dat omdat wij zijn al lid van de EU, dus er is ja. niet een nieuwe wet, nee, dus dat kan nee, helemaal niet. Nee, nee, nee. Dus het kan nee, echt moet nee, een nieuwe wet nee, komen en ja. dan moet je er als de kippen bij zijn. Ja, ja. Het moet binnen zes weken. Ja, nou ja, het om, is... om zo'n referendum. Ja, op maar, maar het is ook niet theoretisch, want uh, er zijn nu zoveel dingen gaande over de stabiliteit van de euro, hè, ja. de, de, de, de, de aankomende wetgeving waarbij uh, ook het proces waarop het be, de Nederlandse begroting wordt vastgesteld gaat ook anders worden. Eh, er, gaat dus eerst een, er komt een nieuwe volgorde van, van, van vaststellen. Dat wil zeggen, er komt een Europees Annual Growth eh, Programma. Aan de hand daarvan sturen wij in, in, in, het lente, in de lente een voorstel... voor de begroting naar Brussel. Dat is de laatste keer ook gebeurd. En daar, daar was het lenteakkoord voor. Dan komt de commissie met een aantal suggesties. Die worden meegenomen in de begroting en dan in Prinsjesdag verwerkt, en dan komt hij naar de Eerste Kamer. In die cyclus is wel wat aan het veranderen nu. Um, dat kan ook betekenen dat er dus wetgeving nog langs gaat komen... over hoe dit allemaal uitgewerkt gaat worden. Maar nou, dat, dat, dat dan, kan natuurlijk denkbaar zijn dat iemand zegt... nou, dat, dat vind ik nou, nou zo'n belangrijk onderwerp, daar wil, ik, ja. daar wil ik het over hebben. Nou, dan moet je hard werken, dat in ieder kan. En er wordt, Men zegt wel dat het alleen organisaties zijn. De grote organisaties, de ANWB, Greenpeace die eigenlijk in staat zullen zijn om het te doen. Is dat eerlijk? Dat je als individuele burger toch niet zoveel kans maakt? Je moet heel veel... Brengen. Nou, ik heb erg veel uh, geloof in, in de <laughs> kracht van mensen om of dingen teweeg te, weeg te brengen. Ja, ja maar dat, dat meen ik ook. Dus ik denk dat als, als dat echt een, echt een uh, zeer En het onderwerp, dat merk je wel, hè? Europa is gaan ja, leven. Ja, zeker. Ja. En uh, nou, hoop ik dat het niet alleen als een negatief onderwerp gaat leven. Dat is ongelooflijk belangrijk voor ja. ons. Maar ja, kijk, ik, een ander referendum dat er misschien gaat komen... is uh, door, de, door de provincie Utrecht. Ja, ja. Aangekondigd ja. over de ja. vereniging van ja. drie provincies: Noord-Holland, ja. Flevoland ja. en Utrecht. Ja. Ze zijn het er niet mee eens. Plastek wil dat en wil dat in grote haast. Nou uh, ja, hij ja, is na ja. tien jaar steggelen, dan, wat is dan haast? Maar goed, ja. hij wil het doorzetten. U provincie Utrecht wil dat voor, voor gaan leggen aan de, de bewoners van de provincie. Ja. Vind je dat goed? Ja, waarom niet? Uh, ik, ik, ik, ik, ik, persoonlijk, ik, ik weet eerlijk gezegd niet eens wat voor standpunt we daarvoor ingenomen <laughs> hebben. Maar als, ik, als je mij nu even gewoon vraagt, wat vind je dat goed? Ja. Ach, dat vind ik wel. Uh, ik vind initiatieven van onderop over, over zaken die mensen aangaan... en die een, uh, die, die een, over, een onderwerp voorleggen dat men kan, ja. dat overzichtelijk is. Uh, ik weet niet helemaal of dat hier het geval is, maar ik denk, het zou best kunnen. Ja, waarom zou dat niet kunnen? Uh, maar nogmaals, ik vind ook uh, degene die in dat soort trajecten een rol spelen, ook degene die het organiseren, um, laat het een referendum worden dat niet alleen maar een nee uitlokt. Leg een vraag voor die ook echt een eerlijke vraag is, ja. uh, waar keuzes in zitten. Dus niet een soort protestmanifestatie. Ja, dat, ja, dat is eigenlijk het verschil. Ja, dan dan ja, deugt het niet. Ja. Er was vorige week of twee weken geleden was ik in Brussel... was er zo'n bijeenkomst van de vertegenwoordigers van de nationale parlementen. Dat was een delegatie van de Eerste Kamer en Tweede Kamer. waar je met z'n zes ongeveer. Er was ook een discussie die ging over de vraag... in hoeverre uh, is het democratisch tekort nu eigenlijk voldoende uh, geadresseerd... We hadden het net even over de commissie, het Europese parlement, de Europese raad. En dan heb je natuurlijk de nationale parlementen. Maar in toenemende mate zijn er ingewikkelde situaties ontstaan. De euro is voor 17 landen, de EU, de EU is 27. Dus typische eurobesluiten moeten dan in het Europese parlement genomen worden met 27. Dat is eigenlijk een beetje gek. Ja. Dus daar ging de discussie over, hoe kunnen we dit nou anders doen. Kunnen we daar nog andere elementen... Toen komt dus ook het referendum op. En dan zie je ook de culturele verschillen. Want hij zei, een van de Fransen zei, ja, uh, luister het referenda, wij hebben daar er nou ervaring mee. Uh, het ging of over de goal of het ging over Chirac. Ook in 2005. Europa ging niet over Europa, het ging over Chirac. Uh, dus zeggen de Fransen, niet doen. Ja. Het werkt niet. Ja. Het is oneigenlijk. Ja. Zwitsers zijn het erop, die zitten dan weer niet in. De ja, die zitten er niet in. Nee. Nee, die dus, wel tientallen is... referenda. Ja. Maar er zijn dus meerdere landen in Europa die daar veel meer ervaring mee hebben hmm. dan wij. Maar ook heeft ook eens een eigen kleuring daarin. Ja. Hmm. En nog één nog ding, want het is nog niet af, hè? Het is nu een, uh, ja, Ik denk dat het een wasse neus is, maar je hebt al uitgelegd waarom je denkt dat... Het, dat, dat als er een raadgevend referendum komt, dat de Kamer dat al serieus neemt. Ook al denk ik dan dat ze toch een deur kunnen drijven. Jullie willen eigenlijk, d wil eigenlijk, dat er een correctief... de mogelijkheid tot een correctief referendum komt. Alleen heb je daar dan uh, een grondwetswijziging voor nodig. Ja. En dat wil zeggen ja. dat je in twee kabinetsperiodes... Ja. Ja. twee derde meerderheid ja. in de Kamer moet hebben. Ja. Ja. Ja. Ja. Misschien is hij er nu wel voor het correctief referendum... Ik durf daar niet over te speculeren. Het is natuurlijk in paars 2 gesneuveld. Dus ik durf daar echt geen uitspraak over te maken. Maar dat is eigenlijk het streven van deze zuster, toch? Ja, dat staat ook in ons programma. Waarom zouden jullie dat dan wel nog willen? Nou, omdat. Kijk, dan vermijd je ook die vraag van. nu is er iets raadgevends en wat gaan we er dan weer doen? Dat is gewoon een uitspraak. Het is gewoon een uitspraak. Ik weet het niet. Je ziet dat er onderwerpen zijn die jarenlang taboe zijn geweest. Even hè? de koningin- en de kabinetsformatie. Um, en die dan toch ineens wel kunnen. Dus ja, uh, er is wel een interessante politieke situatie ontstaan... doordat er een meerderheidskabinet is... wat ook uh, in de Eerste Kamer voor een, voor een, uh, daar een minderheid heeft... en dus overleg moet voeren met andere partijen... Dat geeft misschien mogelijkheden. Hm. Um, maar goed, als je mij persoonlijk vraagt, is dat niet het eerste onderwerp waar ik nee, naar zo. Maar dat correctief, dat correctief referendum, wat zou dat betekenen? Wat houdt dat dan in? Wat kan er dan nog veel meer? Er is een wet aangenomen en die wordt dan gestuit. Die kan niet worden ingevoerd. Boom. Ja. ja. ja. Nou, dat, is, dat heb je tenminste ja. een machtsmiddel, ja. zou ik zeggen. Ja. En dat was dus ook de reden voor het eerder lid Wiegel in hm. de tijd. Om daar tegen te zijn. Hm. Hij zegt, het past niet in ons stelsel. Dit, Joris Bakker, muziek eh, waar je naar luistert... als je de stukken voor de, voor de vergadering van de Eerste Kamer zit euh, te bestuderen? <n detailed out> uh, jawel, jawel. Ja. Het is... Uh, dit, dat, dat is pianomuziek sowieso wel, ook, ook Mozart. En... Uh, um, maar dit is dit, Kriabin, uh, de, componist. Ja. de componist. De Russische componist. Russische componist. Is, is een. Uh, daar heb ik een herinnering aan omdat ik een jaar in Moskou gewerkt heb. En. Um, er zijn. Er zijn voor, dus ze houden hun culturele historie wel, wel goed bij. Maar op hun manier. Dus de, het geboortehuis en het huis waarin hij ook gewerkt heeft, dat is ook nog een museum. En ik liep daar op een avond binnen. En. Um, ja, op zo'n winterse Moskouse avond. En dan, daar werd gespeeld. Er werd een concert gegeven. Ge ge uh, van onder andere deze, dit stuk. Dus ik heb daar een associatie mee. Dat, en dat vind ik het leuk om er af en toe weer eens naar te luisteren. Overvallen worden door muziek. Ja. Op zo'n ja. Ja, bijzondere plek ja. natuurlijk. Ja, congrats. Ja, was ja, ja. dit. Ja. Radio 1, Casa Luna. Lex Bolmeijer. Te gast, Joris Bakker, lid van de Eerste Kamer voor D66. Hij zit ook de programmacommissie van die partij voor. Is verantwoordelijk voor het mission statement van D66. En heeft al drie programma's geschreven. Meegeschreven natuurlijk, want het gaat in commissie. Van huis uit jurist. Heeft nog een jaartje in Parijs gestudeerd. In de Moskou gezeten. Uh, is begonnen, althans als het om de politiek gaat... als persoonlijk medewerker van Laurens-Jan Brinkhorst. Hoogste bedrijfsjurist bij Schiphol geweest. Directeur van Schiphol International BV en nog meer... Opgegroeid, dames en heren, op de Kees Boekenwerkplaats, werkplaats kindergemeenschap de Beeldhoven. En dat is niet zomaar iemand, hoor. Kees Boeken. En Joris Bakker houdt van avontuurlijke fietstochten. Ja, hij draait er zijn hand niet voor om, om even van China naar Pakistan te fietsen. Um, of door oost turkije Ik kijk of ik die foto kan vinden op je website. Die vind ik fantastisch. Hij is overigens 53, hij is in 53 geboren, dus wordt dit jaar 60 getrouwd drie kinderen. Die foto op je website, die is mooi. Er zijn er meerdere, maar ik, ik denk dat je de laatste hebt die in Iran is. Nee, op de grens tussen, of nee, de, de, een pas? Ja, de, de Kujra pas. Ja. ja, dat is de pas uh, tussen China en Pakistan. Dat is uh, de... Dat is de Himalaya, toch? Ja, dat is de Karakoram Highway. Dat is de Himalaya. Ja. En uh, daar zijn we vanuit, we vanuit Noord-China. In drie weken, uh, dan kom je langs de woestijn Noord-China... naar uiteindelijk de gebergte in en dan kom je in die Malaya. En dan stijg je langzaam tot 47, 150 meter. Ja. Dat is de pas, hè? Dat is da Dat en, is daar, de pas. en daar is die foto genomen? Daar is die genomen, ja. Even kijken of ik hem... Uh, ik, heb, ik sla nu even je, je website open. Volgens mij moet ik hem dan kunnen vinden. Nou, niet zo gauw. Profiel... Misschien we wel. Ja, deze. daar is ie. ja. ja. Dan dus zie je een groepje van twee, vier, zes... Elf man. Elf man ja. fietsjes. Die, die Gelias Geen jas rechts. Nou, ja. Dat ziet er nog cool uit. Dan <laughs> zit, zitten jullie op bijna 5000 meter hoogte... Ja. op de achtergrond uh, wit besneeuwde ja. Himalaya-toppen... Ja. naast de gedenkpaal die de hoogte van de pas, hè, het hoogste punt, aangeeft. Maar dat, het is namelijk zo makkelijk gezegd, hè? 4700 meter hoog, je ja. fietst drie weken daar naartoe... Ja. Maar dat is krankzinnig. Nou, Dan moeten jullie ongelooflijk veel hebben meegemaakt. We hebben ontzettend veel meegemaakt. En uh, het, het was pas na een week of zo dat ik dacht... Hé, hey, dit is eigenlijk heel bijzonder. <lacht> we hadden gewoon <lacht> tegen elkaar gezegd, dit moet een mooie tocht zijn. Er was een reisverslag van een Belg die zich in zijn eentje had gereden. Dat was het enige reisverslag wat we ja. wel van vonden. En toen uh, hebben we het voor onszelf georganiseerd. En uh, het was heel bijzonder. Uh, Wat was daar bijzonder aan? Nou ja, je, dat is het voordeel van fietsen. En zeker als je met mannen bent. En zeker als je het heel goedkoop wil doen. Dus je, je, je slaapt op. Je slaapt in boerenschuren. En Je slaapt in sommige Chinese staatshotels. En uh, je bent net traag genoeg als fietser om, om, om het land mee te maken. Je hebt het als wandelaar ook. Maar als fietser heb je dat, uh, vind ik, heel sterk. De, en je. Ja, je moet het ook allemaal zelf doen. Dus je moet daar zelf ook omhoog. Ja. <laughs> dus ja. en, en je krijgt last van de hoogte. En dan moet je aan wennen. En, en ja, je, je, kan, je kan hoogteziekte krijgen. Als dat je tot kan. 5000 meter fiets Ja, dat kan. Dat kan. Waar klimmers ja. uh, ja. last van hebben. Dan, ga ja. je, dan, ga je, dan kan je je hoofd ja. kapot gaan. Ja, kan. Uh, Maar we voelden ons wel goed. We hebben zelfs nog gesprint voor de laatste... <laughs> <laughs> voor de... God, de ja, dat is jongen. natuurlijk een prijs uitreiken als je de, de, de pas het eerste haalt. Ik nee. was niet de eerste trouwens. Nee. Dat is uh, jammer. En dan daarna is, is de afdaling is heel bijzonder. Uh, ik weet nog dat we heel hard hebben moeten werken om beneden te komen... omdat er stond een wind omhoog. Ja. Dus je, je krijgt eigenlijk wind pal op de kop te hele tijd, terwijl je aan het dalen bent. Uh, maar het is onwaarschijnlijk indrukwekkend landschap. Waarom? Wat ja, is daar zo? Het is, het is, als je vijfduizend meter op de pas bent... dan zijn er dus nog bergen om je heen van 5000 of vier, vijfduizend meter. Hè? De, want, ja. want het is natuurlijk... Um, het is leeg, je komt, je komt uh, mensen tegen van allerlei... Uh, daar begrijp ik ook bijvoorbeeld niet hoe je denkt... dat je in Afghanistan een pas kan verdedigen... Dat ziet er allemaal zo uit ook. Dat zijn, uh, dat zijn allemaal onherbergzame gebieden. En daar zie je af en toe dus een militair en dus een, een, een, een wachtpost. En uh, dan weer eens een kleine uitspanning. En uh, nomaden langstrekken. Uh, en uiteindelijk was de beloning... als je afdaalt naar Noord-Pakistan, dat is heel groen. Dat is hm. fantastisch mooi. wordt alles opeens zacht. Ofzo? Er wordt alles zacht. En daar, daar, daar, dan kom je ook echt ineens in Engels gebied... Ja, daar heb je daar even, dan ineens een hotel met een Engelse roze tuin. Um, maar dat gebied is nu heel onveilig. Hm. Uh, dus nu kun... zou die reis niet, die niet meer kunnen. Nee, dat zou nu niet meer kunnen. Het is heel jammer, maar dat kan nu niet meer. Kom je op zo'n tocht ook jezelf tegen? Ja, ja. En wie kom jij dan tegen? Wie komt Joris Bakker dan tegen? Ja. Een uh, de diepe zucht. Ja, dat is natuurlijk moeilijk te onschrijven. Uh, waarom begin je eraan? Ja? Uh, omdat je denkt dat je geniet van, van, van, van de stilte, van ja, de ruimte. Het is, is ook een beproeving. Je legt jezelf ja. op, een, op een hakblok. Van ja, een van, van... ja, als je weet dat je sterk genoeg bent uh, om dat te doen... Dan, en je traint jezelf gewoon doordat je elke dag uh, 100 kilometer rijdt... Uh, dan word je vanzelf sterker als je het geluk hebt niet ziek te worden... En dan ga je daar ontzettend van genieten. Want het is natuurlijk mooi om die prestatie te leveren. Het is mooi om dit allemaal mee te maken. En uh, nu 15 jaar later over te vertellen. En dan herbeleef ik het. Ja. Um, maar wie dus, kom je dan tegen? Nou ja, je, je, je, je, het, het vereist natuurlijk doorzettingsvermogen. Dat is heel simpel. Want je kan alleen maar jezelf omhoog rijden. Hm. Dat is heel simpel. Ja. En... Uh, uh, je, kan, uh, je kan natuurlijk af en toe eens een keer afstappen om wat te eten. En, maar uiteindelijk moet je met z'n allen door. Dus je leert daar. Het is goed. Het is vriendschap. Het is uh, doorzettingsvermogen. Uh, je leert van elkaar op aan. Je leert ook tegenslagen te overwinnen. Want je komt natuurlijk ergens aan en het is niet zoals je dacht. Ja. Uh, of je moet nog weer overal onderhandelen over de hotelprijzen. Die natuurlijk allemaal heel laag zijn, maar toch. <lacht> voor de sport. Ja, ik blijf er een beetje blij hangen, omdat ik het en fascinerend vind. Um, maar ook omdat je al een tijdje uh, met een boekje in, in je hand zit... wat een soort bijna mission statement van D66 is. En dat gaat eigenlijk over misschien wat het eerste en het belangrijkste principe... wat jullie hanteren bij het ontwikkelen van programma's... namelijk vertrouwen, ja. op, de, vertrouwen op de eigen kracht van mensen. Ja. En ik vraag me af of zo'n tocht ook bedoeld is om jezelf iets te bewijzen daarvan? Nou, daar is het niet voor ondernomen. Um, um, en het, het grappige is van die... Van die dat, dat, wat we dan de richtingwijzer noemen. Ja. vertrouwt op de eigen kracht van mensen. Er zijn er vijf, hebben we geformuleerd. Dat hebben we pas in 2006 gedaan. Ja. En um, dat was op het moment dat het slecht ging. Uh, politiek slecht ja. ging met de partij. Omzalig, zelfs slecht. En ik gevraagd werd als voorzitter van de programmacommissie... om de schouders eronder te zetten. En we stonden er echt, echt heel slecht voor. En dat is dan ook weer een mogelijkheid. Uh, is er, dan is er ook weer de ruimte om na te denken... waarom was het eigenlijk? Waarom zijn wij politiek actief? Waarom vinden wij dat we iets bij te dragen hebben aan de Nederlandse politiek? Uh, en toen zijn we met een paar mensen bij elkaar gaan zitten. En toen hebben we deze uh, richtingwijzer als eerste genoemd. En we hebben ook het woord richtingwijzer toen zo geformuleerd. van ja, het type wat bij ons hoort houdt niet van beginselen... en al helemaal niet van normen... maar misschien wel van iets dat een richting aanwijst. Um, en dat is vertrouwen op de eigen kracht van mensen. En... Um, we hebben dat nog vier andere, belonprestatie, prestatie deelde welvaart. Nou, ik wil ja. je verstaan, maar de grondrechten, gedeelde waarde. Uh, maar dit is de uh, belangrijkste? Dit is de belangrijkste. En, en, en maar even om het af te ja, maken. Uh, terugkijkend, uh, zei heel veel mensen, doen we, doen we daarover sprake? Ja, natuurlijk. Natuurlijk ja. is dat een uitgangspunt voor ons. Als jij nu aan mij vraagt, God heeft die dochter mee te maken? Dan denk ik, ja, misschien wel. Ik heb het alleen toen nooit zo bedacht. Nee. Maar het is in ieder geval een persoonlijke ervaring... waarbij ja. je ja. aan jezelf laat zien wat je eigen kracht ja. is. En dat is ja. dan misschien een soort metafoor... voor ja, wat je denkt en de rest van je leven mede bepaalt. Misschien wel. Uh, maar goed, er zijn natuurlijk allemaal dingen die daar al voor afgaan. Ja. Uh, heb je dan, heb je, wat heb je meegekregen van vroeger? Ja. Wat heb je meegemaakt? Wat wil je... Uh, maar ik wat denk de... Dat, het, dat de politiek ook wel... Uh, we zijn nu in 2012. Uh, die, dat is ook wel een... Uh, ik ben wat dat betreft ook wel meer een steer dan een sprinter. Hmm. Uh. Als het over vroeger gaat... Ik noemde net die Kees Boekenwerkplaats. Ja. Dat is een bijzonder, een bijzonder onderwijsvernieuwer geweest. Experimentator, revolutionaire ideeën. Heeft hij in de praktijk gebracht. Ja. Daar ben jij... jij bent heb deel, uit, deel uitgemaakt van het experiment. Heb je daar ook iets geleerd van wat dan als Theer zoveel jaar later nog eens in het partijprogramma van, de, van D66 terechtkomt? Het is net in het nieuws geweest. Hè? Er is net een, ja. uh, iemand op gepromoveerd op, op caseboeken. Uh, als er één ding is wat je daar leert, is uh, onafhankelijkheid. is uh, zelf, zelf denken over dingen. Uh, de, de omgang tussen... Uh, uh, wat daar dan werker en medewerker heen, dus leerling en, en, en mm -hmm. leraar... was heel egalitair. Uh, wat, uh, je, waar voor, wat voor sommige mensen lastig was... want er waren natuurlijk ook gewoon ouderwetse autoritaire leraren bij. Mm -hmm. Daar kon je dat dus niet doen, maar dat moest je dan zelf leren ondervinden. Mm -hmm. uh, er, waren, uh, er waren leraren die zeiden... Nou, medewerkers, werkers die dan zei ja, kijk, dat je een paar keer niet komt, is tot daar aan toe. Maar als we nou al volgende week tentamen hebben... dan wil ik toch dat je in ieder geval de volgende twee lessen volgt. En dan wist je dat je het ook echt moest doen, want anders was het kansloos. Dus dat was een hele grote, groot beroep op je eigen verantwoordelijkheid. En ik heb daar uh, veel aan gehad toen ik ging studeren. Want uh, daardoor heb ik eigenlijk in mijn studie geen vertraging opgelopen. Mm. En ik denk dat het later ook doorgewerkt heeft. Um, ik, ik luisterde naar het programma Kunststof... dat tussen 7 en 8 op uh, deze zender wordt uitgezonden. Dat ken ik heel goed, ja. Er was vandaag een gesprek met Johan Goosens, dus cabaretier... maar hij geeft ook les op een VMBO. En ik ga je een fragment uit, uh, uit dat interview van Jelly Brouwer met hem uh, laten ja. horen. Hij um, um, geeft op het niveau 2 les... Ja. en legde uit dat, dat dan proberen ze... Die leerlingen bij te brengen dat ze uiteindelijk de Telegraaf kunnen lezen. Ja. Ik ga niet over boeken lezen, wat hij is zelf een boeken leest, is uitvoerig uitvoerig over verteld. Um, De Telegraaf kunnen lezen, dan is het al dan is hij al blij. En hij um, heeft zelf heel veel geleerd door daar les te gaan geven, en even een fragment laten horen dat begint met uitleg over de stand van zaken in het onderwijs volgens Johan Goossens... Mm -hmm. Maar mijn collega's zeggen, die problemen van niveau 2... worden jaar na jaar na jaar groter en groter en groter. En dat is een van de belangrijkste dingen die ik zeg in mijn show. Um, ik heb het over eufemisme, of in ieder geval. Mijn leerlingen zijn cognitief uitgedaagd. Zoals een blinde niet blind is, maar visueel mm -hmm. uitgedaagd. Terwijl ik gewoon denk, je moet ze gewoon maar gewoon even dom noemen. Uh, zodat die leerlingen weten waar ze aan toe zijn. En ook dat wij een keer rekening met ze gaan houden. Want we doen altijd... We vinden het zo prettig om te denken dat iedereen alles kan bereiken. Daar worden we enorm mee opgevoed, dat iedereen gelijk is en zo. Ja. Terwijl er zijn gigantische verschillen. Wat ik net al zeg uh, over je opvoeding, maar ook gewoon in intelligentie. En er wordt altijd zo lachig over gedaan, ook in het cabaret. Ja, als er dan zoveel stemmers zijn voor Wilders, dan zeggen ze... ja, er zijn zoveel domme mensen. Ik denk, er zijn heel veel domme mensen. Nou, doe daar iets mee, dus doe daar niet lachen over. Dat is een, niet het probleem. Maar doe maar daar da iets mee, of moeten we dat gewoon als gegeven zien? Ja, als gegeven. En daar niet... Uh... En, uh, uh, moeilijk overdoen. Nou, het is dus een soort taboe. Want mensen, doen, mensen horen daar, als ik, zeg, uh, als ik zeg dom... dan horen mensen daarin dat ik ze bij wijze van spreken... in treinen naar West-Duitsland wil. Weet je wel. Mensen denken dat ik ze een stemrecht wil afnemen. Ik uh -huh. wil, dat wil ik helemaal niet. Ik wil alleen dat we dit... Uh, dat ik denk dat we in een schijnwerkelijkheid leven. Dus uh, wat ik heb... Toen ik, toen ik alleen maar tv zat te kijken en ik werd steeds bang voor Marokkanen. Dat is een schijnwerkelijkheid, mm -hmm. want die Marokkanen hoef je helemaal niet zo bang voor te zijn als de kranten je doen vermoeden. Maar het is ook een schijnwerkelijkheid om te zeggen dat iedereen een kanjer is en iedereen heeft allemaal mogelijkheden en kansen. Wat dus jouw grozens Dat vind ik, hè, mm -hmm. met het boekje Vertrouw op ja. de eigen kracht van ja. mensen in de hand, dat, ja. dat vind ik um, ook belangrijk om... Om goed naar te luisteren. Hij, hij, hij verzint dit niet. Nee, en nee. hij gaat er dagelijks nee, nee. mee om. Ja. En hij houdt van die kinderen die, die lesgeven. Ja. En hij zegt: Je moet oppassen dat je niet in een schijnwerkelijkheid. Nou, we leven in een schijnwerkelijkheid. Door, door mensen te veel krachten toe te kennen. Dat hoor ik hem niet zeggen. Dat hoor ik hem niet zeggen. Hij, hij, ik zit naar hem te luisteren. Ja. En ik, ik, ik zit nou eigenlijk te vragen: Wat punt maakt hij nou? Want. Hij heeft zelf ontdekt dat er dus mensen zijn... die minder goed mee kunnen komen. Ja. En het, is, het lijkt alsof het een ontdekking voor hem is. Daar bedoel ik niks onaardigs mee. Maar ik, zo zit ik er naar te luisteren. Terwijl ik denk... Uh, en dat is ook de, de, de, de, de, de, de idee achter vertrouwen op de eigen kracht van mensen. Het misverstand ontstaat onmiddellijk. En ik heb die discussie heel veel gevoerd dat wel. hierover. Ja. Ja, dat, wel. dat dus iedereen evenveel kracht heeft. En dat je dus... Ja. Uh, zoek het zelf maar uit. Ja. weet je. En dat is natuurlijk totaal niet de gedachte. De gedachte is alleen... Um, en daarom zijn die andere uh, richtingwijzers ook een beetje beperkingen daarvan. Het vertrouwen op de eigen kracht is... Waar begin je? Begin je collectief? Wij gaan het voor u organiseren. Of gaan we er eerst vanuit... Wat kan jij? Wat, wat, uh, en, en wat kan je daarmee bereiken? Ieder op je eigen niveau. Um, ik heb, ben woordvoerder onderwijs voor, in de Eerste Kamer. Ik heb twee wetsontwerpen behandeld, wetsvoorstellen... over passend onderwijs en over de uren, de 1040 uren. Ik ben daar ook op een aantal scholen geweest. Ook op een cluster 4 school geweest. Dus daar zie je inderdaad zijn er... Uh, en met een ongelooflijke toewijding... Ja. Uh, wordt daar in een week één woord geleerd. En, en, en, en, en, en de... En de week erop moet het misschien weer herhaald worden. Nou, dus ieder op zijn eigen niveau kan iets bereiken. Dus de gedachte dat je, eh, zeg maar, eh, dat iedereen een eigen portie en gelijke portie kracht heeft, dat is natuurlijk niet waar. Maar de, het belang van dat uitgangspunt vind ik dat als je de samenleving gaat organiseren vanuit eh, de gedachte dat. Uh, wij voor anderen moeten gaan beslissen hoe zij hun leven gaan inrichten... Uh, daar zit een enorm paternalisme in. Ja. En waar, waar uh, de discussie heel veel over gaat, is... wat is in deze tijd sociaal? Huh? Is de wa jong sociaal? En heel veel kinderen met hele grote beperkingen... één uh, op de twintig stroomt de wa jong in. Ja. Dus de regelingen... Uh, uh, de de inkomensregeling voor mensen met een handicap. Dat stigmatiseert ze. Voor heel veel is het fijn. Die kunnen heel weinig, maar er is een enorm spectrum van, van problemen. Van licht tot zwaar. Nou, je moet naar mijn idee, en daar is natuurlijk ook nu de discussie over gaande... hoe gaan we die jong hervormen? Hoe ga je gebruik maken van wat mensen wel kunnen... In plaats van te zeggen, nou, u krijgt nu levenslang een uitkering... u bent dus ook niet meer in de arbeidsmarkt, goed weer onder te brengen. Nou, dat is dezelfde gedachte. Dus, um, uh, ieder op zijn eigen kracht, en daar is ontzettend veel uit te halen. Uh, maar dat moet aangepast op, op het niveau waarop het moet. Ik, la, ik laat het fragment van jou natuurlijk horen, omdat daar iets in zit van... er zijn sommige mensen die echt heel weinig middelen hebben... om werkelijk iets van hun leven te maken. Hoe klein het dan ook is... Ja. Natuurlijk, er is, er is. En, dat, en, en, te denken van, en dan te zeggen, uh, uh, ja, maar hoe dan ook, moet je zelf beginnen met er iets van te maken. En dat noemt hij dan een schijnwerkelijkheid. Omdat hij, oh. zegt, hij constateert dat dat in veel gevallen eigenlijk niet, dat je dat van een aantal mensen niet kunt vragen. Ja, maar nu is dan, de, even voor mij, ja. politiek gezien, is de vraag, hoe ga ik dat dan organiseren? Want het is waar. Precies. Het is waar. Een, een, een bijstandsmoeder met, met meestal zijn dat ook nog cumulatieve problemen. Is er en verslaving of er is een, een, een meervoudig gehandicapt. Nou, je kan het zo tragisch niet bedenken soms. Ja. En dan is de vraag hoe ga ik dat organiseren. En, uh, ga ik, en, en, en wat ik belangrijk vind daarin... en daarin zit toch het element van eigen kracht. Um, ongelijke gevallen moet je ongelijk behandelen. Ja. Dat is ook een beginsel in het recht. Huh? Uh, Gelijkgevallig gevallen gelijk. Nou, als je, een beetje, als je er kijkt naar hoe organiseer ik dat, um, uh, en, en uh, als, ik, als ik uitga van 80-20 regel, hè, voor 80% geldt het wel en voor 20% niet, uh, dan is dat in deze gevallen heel moeilijk. Hmm. Want dit zijn allemaal ingewikkelde uitzonderingsgevallen. Um, maar ga ik daar de 80-20-regel op toepassen... dan ga ik daar dus één regeling voor treffen... Um, die, die voor sommigen eigenlijk te royaal is... en ze niet activeert. Voor anderen maar net aan is. En dus uh, zie je in toenemende mate... en ik denk dat het daar ook bij de herziening van de, van de sociale wetgeving... steeds meer naartoe zal gaan... dat men... Uh, dat je... Uh, uh, toegespitst op wat men nodig heeft, gaat doen. Hm. En het grote probleem nu is dat we die discussie voeren vanuit een bezuinigingsoptiek. Ja. De, hele, de hele discussie over de wetwerken naar vermogen, die is in de Kamer geweest. Mijn collega Marijke Scholte heeft die voor een groot deel behandeld. Um, daar werden hele goede debatten over gevoerd, want die worden vaak in de, Kamer, de Eerste Kamer gevoerd, hele principiële debatten. En dan zei de staatssecretaris Paul de Krom... een wens van de dat is prima, maar het moet wel 70 miljoen opleveren. Ja, dan houdt het op. Ja, ja, of vind... dan begint het pas, zou je toch zeggen. Dat is niet juist daar stuit je op, op een fundamenteel politieke kwestie. Ja. Dus, ja, en dan, dan, dan, dan begint het toch, de politiek? Ja, nou ja en, dan, en daar doen we dus dan niet aan mee. Want wij zijn wel voor herziening van die regelingen. Nee. Maar om, om, om iets te bereiken voor de mensen... En, en een streng financieel beleid kan je voeren, dat doen wij ook. Maar dat kan anders. Want ik weet wel, in het, in het pamflet dat je in hand hebt, eh, Joris Bakker, gaat het, zijn er twee paragrafen die inhouden dat eh, voor de mensen die, die het niet zo goed kunnen, moet je die ja, helpen om zich te ontwikkelen. En de overheid moet zo klein mogelijk zijn. Mijn vraag is dan, is dat niet een volledig neoliberaal visie op eh, hoe de samenleving ingericht moet worden? Die vraag gaan we nu niet beantwoorden. Want het is uh, tijd voor het hoorspel. Dat zit hier altijd even te onderzoeken. Ik je heel even voordat je dat doet corrigeren? Wij pleiten niet voor een kleine overheid per se. Nee. Een, een overheid die, die doet op, wat hij moet doen. Op de, op de maat gesneden is van de problemen. Precies. precies. Ja, okay. Een kleine overheid als definitie is een neoliberaal standpunt. Ja. Dat is niet ons. Dat is het verschil. Nee. Maar ik, ik, ik heb het wel... Ik moet, het is mijn reflex. Ik heb het wel meteen zo gelezen. Ja, ik dacht van ja. ja. Het moet, uh, die overheid is er alleen voor als het echt nodig is. Zo ja. staat het er toch? Ja. Ja. Ja. Maar, maar dat, is dat is niet, niet, dat is per, niet nee, nee, neoliberaal. Nee, en dat is ook niet per se een kleine overheid. Oké. Okay. Het is een sterke overheid. Het is een overheid die de dingen die hij moet doen, moet hij goed doen. U kunt, want uh, Joris Bakker blijft, u kunt bellen en in gesprek raken. Heeft, misschien heeft u wel vragen over het referendum... of over um, uh, het vertrouwen in de eigen kracht van mensen. Of verhalen erover, dan kunt u bellen met 0800-1121. Wij maken het democratisch. Tweede uur van Casaluna, Dus uh, hij zit hier nog een uur. Ja, ja, dus uh, bel 0800 1121. Tot zometeen naar uh, de Mokker. Ik ik ik, ik, ik, ik, ik. Ik. En ik. Ik ben niet alleen. Ja, dat is jij. NCRV. De NTR presenteert.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 Deel 51. De advertentie. Alsjeblieft, zaken, Melk? Ja, uh, lekker. daar zit hij dan. Harry de Moker. Met al zijn contacten in de steeds gewoon te wachten in de bokschool, Omdat Aard even in gesprek is. Dat Dirkie overhoop is geschoten, dat is niet het enige daar je kan merken dat de tijden are changing. Harry, kerel, sorry dat het even duurde, maar ik moest even een probleempje oplossen. Je weet hoe dat gaat. Ja, uh, loop jij even mee. Dan gaan we even een wandelingetje maken. Een wandelingetje? Ja, zo. Ga je naar nou mij vertellen dat dat goed is voor de bloedsomloop? Dan gaan we even op met die flauwekul. Kom mee. <lacht> God. Ik sta gewoon te man. Ja, Jij zei dat die gasten van die knopploeg allemaal op die sportschool van Aad zitten. Bokschool. Het zou toch mooi zijn als we bij ons volgende nummer weer een foto hebben? En dat maakt de kans ook groter dat we het verhaal kwijt kunnen aan het parool. Maak die foto nou gewoon, dan kunnen we weg. Ik zal het je eerlijk zeggen, Aad. Het bevalt me niet. Wat bevalt je niet? Ja, misschien word ik een oude zak, maar... Uh... Dat schieten, die dooien. De tijden veranderen haar. Wat bedoel je? Je kan niet alles met de vuist oplossen. Vroeger misschien. Stil zo. St. Als we nog langer blijven staan, gaat het opvallen, Stef. En ik denk niet dat ze dat leuk vinden. We staan hier gewoon te praten, Fredje. Niks aan de hand. Hé, hey, hé, hey, kijk. Putje oh, shit. We moeten weg hier, kom op. Au, oh, niet doen. Kom op, lopen zeg ik. Wacht even. Nee, niet wachten. Nog eentje. Nee, nu. Kom op nou. Hé, hey, begrijp me niet verkeerd, hè. Ik hou er ook niet van. En het raakt me echt dat hij is omgelegd. Wat kende jij, dan? Ja. Nee, dat is dat nieuw voor mij? Een betrouwbare jongen. Wilde graag een patiënt verdienen. Deed dat ook. En wat weet jij nou van DDC? We hadden wel eens iets lopen samen. Kruimelwerk, maar toch. Wat ik niet weet, is wat hij in Monnikerdam uitvoert. Oh, dat weet je dan weer niet? Nee. Ik hoorde wel dat hij zijn zaak aan jou had verkocht. Ja. En juist dan loopt hij tegen een kogel aan. <tijd> Heb jij hem omgelegd? Ik? Ja. Waarom zou ik? Zoals ik al zei, we hadden gewoon wel eens iets lopen samen, Oh, dat, dat, dat is toch... Zo lossen wij toch dingen ding op. Hè? Zo doen wij dat hier niet. Je kan niet verwachten dat de wereld blijft zoals die is. Alles verandert. Kijk om je heen. Die winkel hier. Hoe lang zit die er? Eén week? Twee? En de bakken daar. Stop de volgende maand mee. En wat komt er voor terug? Die piepje over jou. Zit ineens aan de overkant van de straat. En wat er nou met jou gaat gebeuren... Ja, dat is voor jou een vraag en voor mij een wet. Ja, ik zou dat nou wel eens willen weten, ja. Oh. Ik ben een zakenman. Net als jij, hoor. Ik heb belangen. Ik moet beslissingen nemen. Ik heb recht op informatie. Je hebt recht op een huis voor je treiter. Dat zei mijn vader altijd. Moet ik dat als een oorlogsverklaring zien? Die nieuwe zaak. Dat wordt een mooie tint een nette tent waar gewone mensen kunnen komen. Omdat ze bang hoeven zijn voor, voor, voor berovingen, voor, voor gedonden. Als ik niet beter wist, dan zou ik zeggen dat je in de politie... Ik geef ja. om deze buurt, Aad. En ik wil graag geld verdienen. Maar niet met die drugs en die ellende die erbij hoort. Kijk, kijk naar die nieuwe bar waar die Surinamers komen. Dat is drugs, jatten, klooien. Er wordt goud geld verdiend, hè. Maar ik doe daar niet aan mee en onthoud dat nou eens een keer, Rotje Knor. Als anderen de boel willen verzieken... Nou ja, ja, wat dan? Dan... Ach. Je houdt het niet tegen haar. Jontje, Fred. Word je rustig van? Ik ben rustig. Oh, je bent hartstikke opgefokt, man. Wie was die oude man die naast Bosman liep? Weet ik veel. Nou ja, we hebben een mooi verhaal voor Onno. En een foto. Wat moet je nou met die foto als je niet eens weet wie erop staat? Bosman staat erop. En Onno zei dat de kans dat hij het in het parool krijgt groter is als hij er een foto bij heeft. zo'n krant neemt toch geen genoegen met een fotootje van jou? Misschien niet, maar misschien ook wel. Ja, en die man dan, die naast hem liep? Als die man er nou niks mee te maken heeft, dan kan je toch niet zomaar in de krant zetten? Dat kun je toch niet maken? Wat, wat heb jij nou ineens? We hebben het wel over een landelijke krant die ons verhaal wil overnemen, ja? Je weet toch wel wat dat betekent voor onze strijd. De journalist die journalist mag blij zijn dat hij onze research mag gebruiken. Gratis en voor niks. Ja, daar denkt hij wel heel anders over hoor. Nou, Oké, okay, dan gaan we zo nog wel een keer terug om een nieuwe foto te maken, ja? Het zou mooi zijn als we hem met een joint in zijn mond zouden betrappen. Wat? We houden die harshandel erbuiten, ja? Hoe zit dat dan nou weer? Als dat uitlekt, dan zal die bosman denken dat Suzanne achter dit verhaal zit. Lekkere journalisten zijn wij. Wat denk jij dat die bosman met haar doet? Hé, hey, Stefan. Houd je pekken. Denk aan. Ben je alleen? Ja. Voordeur op slot? Ja hoor. Ik heb een uh, halve kilo bij me. Weet Ik had maar. toch om een kilo gevraagd? Ja... Maar ik heb al wat verkocht en... Uh... Laat eerst maar eens zien. Wat? <laughs> Met binnenzakken. Heb je dat zelf gemaakt? Nou ja. Je, je moet toch een beetje oppassen in deze handel, hè? Voor je het weet word je het ziekenhuis ingeslagen. Ben je niet een beetje paranoïde? Wie zou jou nou het ziekenhuis in willen slaan? Uh, hier. Een half pond elk. Zeg, hoe kom je aan dat spul? Gekocht. Waar? In Marokko. Ken jij Bosman? Aad Bosman? Nee. Nee, nooit van gehoord. Het ruikt prima. Alsjeblieft. 1250. Ik kom uh, later nog wel terug met dat andere pontje. Hallo, ik wil Aad Bosman spreken. Oh, ga even. Meneer, je, krijgt echt hem weer niet omhoog? He? Ik heb net behoorlijk zwaar getraind. Ja. Nou. Ja, maar, ja, ga maar hier. Nou, ja, laat maar zien. Erop! En, en, en erover! Ja, po. <tus> Zo, daar heb ik geen blaffen voor nodig. Een palaver? Bah, het is een pistool, hè, Of desnoods een gun. Zo'n pistool, jongen. Het is een teken van zwakte. Als DD er een had gehad, dan was je niet in die sloot terechtgekomen. Neem eens een keer een voorbeeld van je broertje. Je hebt een paar van die gastjes van die aard platgeslagen. Dat is een echte pruis. En een portie kaas graag. Op tien uur s morgens. Ja. Waar blijft mijn koffie? Hoe staat het met het feest? Feest, feest. Welk feest Harry. bedoel je? Harry Pruis, kijk me aan. Mensen, ik zie je gewoon een beetje te staan. natuurlijk. Komt er een feest. Wat voor feest? Ik hoor je er nooit over. Nee, het is logisch ook. Wat nou logisch? Pap, waar blijft mijn kaas? Harry? Het is een verrassing. Laat mij de krant nou even lezen. Jij en de krant? Ja. Vandaag wel, ja. Hier, kijk. Kijk dan, hier dan. Mm -hmm. Kijk dan, hier ook. 25.000 gulden voor 25 de informatie... die leidt naar de daders van de laffe moord op Dirk Damhuis. Op Dirk Damhuis. Zo... Schokbaas en huisjesmelker Aad Bosman. Een van de zwaarste jongens van Amsterdam. Een van de zwaarste jongens van Amsterdam. Wat staat er. Hoort erbij. Je hebt je dit geflikt, die ouwe. Ben je gek? Lees eens verder. Deze speculant heeft tientallen huizen aan de woningmarkt onttrokken. Krakers, hè? Freddy. Staat er nog iets in over hash? Hash. Ja. Nee. Zie je wel? Wat? En die Stefan maar zagen. Hè? Hoezo? Wat? Hoezo liep Stefan te zagen? Oh, gewoon. Die was bang dat het niet genoeg zou zijn. Niet interessant genoeg voor die journalist. Interessant genoeg? Maar wat had hij dan willen doen dan? Niks. Gewoon. Gewoon? Shit. Wat nou weer? Die, die, die, die krakers. Niks krakers. Je hebt die advertentie gezien. Advertentie? 25.000 gulden voor informatie die leidt naar de daders van de laffe moord op Dirk Damhuis. Die advertentie. Nou ga ik me toch afvragen of jij misschien gevoelig bent voor 25.000 piek. Wij zijn bloedgabbers, Aad. Het is een boel geld. Bloedgabber. zegt die andere hoer dus ik heb al gegeten tegen dronken. Hé, <lacht> hey, hey daar is is een grote man. Hé, hey, hey, Harry. Hey Harry. Harry, hey, die krijg je van mij, Harry. Je weet wel <lacht> waarom. Lekker. Goed gedaan. Die beloning. Jij doet wat wij zouden willen doen. Juist, klopt man. Je kan kwaad worden, een paar beuken uitdelen, maar schieten. Ja, het werkt wel hoor, schieten. Laf is het, laf. Juist. Als je je eigen achter zo'n ding moet verschuilen. Ja, en Juni dan? Die, die, die, die hebben ze toch ook gepakt? Dat toen... was een misverstand, ja. Die hebben ze weer moeten laten gaan. Wat? Geloof jullie mij niet? Wat? Nee. Onder de 25.000 gebeurt er helemaal niks. Dan zoek je het lekker zelf uit. Ja, dan kunnen we zaken doen. Is goed, ik moet nou gaan. Stijn aan te kijken. Ik heb 25.000 redenen om jou in de gaten te houden. Jezus, alsof ik er zelf ook niet tot over mijn nek in zit. Ik bel hem met de aannemer over die kapotte dak op de Leidse Kade. Is dat zo? Ja. Ik heb ook een telefoontje gehad van dat mokkeltje van Freddy Pruis. Raad eens wie daar langs is geweest. Hans, kom dan gaan we even kijken. Als dat onze stuf is, ik hey, Aad! Waarom ga jij in die handel om de boem, toch? Die doop dat is de wij boom. gaan kijken of het onze stuf is. Als ons stempel daarop zit hè. Zo, dan zijn Godverdomme, domme, zitten blijven. <Glacht>